Dus, we staan aan de, in de rechterkolom en we eindigen de regel 33. Dus wat hij zei, dat wanneer toen de, als de letters Eile verbinden zich met de letters uh, mi, dan verkrijgt uh, dan komen ze, dan worden ze tot, uh, de hele naam Elohim word, ja, vijf kilim. En daarbij dan verkrijgt men de lichten gar, ja, de drie eerste. Gar betekent Gimurishonot, drie eerste lichten. Ja, dus er waren twee lichten, twee kilim, dat we goed moeten weten te onderscheiden. Er twee lichten, twee kilim, keter chogma, oftewel Mi. En daar waren alleen maar nevers en roeg, twee, twee lichten. En nu komen, kwamen, nog, bina, en zerenpien en, en malgoed, en samen met hen kwamen ook lichten. Duidelijk, als er kilim zijn in de traptreden, dan zijn er ook lichten in de traptreden. We moeten over lichten niet veel denken. Als er kilimer zijn, dan zijn er ook lichten. Nu. De Bina, Kli, Bina, Ziran, en Malchut. Of Eile, die stegen op naar de traptreden. En daar waren alleen Marketer Of mi En nu is de hele naam Jalokim. In de traptreden. En samen met het opkomst van die drie. Bina, Ziran, en Malchut. Kwamen er drie lichten. Uh, gar. Drie eerste lichten. Oftewel, Nef, Chaya Nihida. Chaya die kwamen dus in de trap uh, 33 na de dubbele punt. Orod, Kachabe, Baeile. Ik ga direct vertalen dat. De lichten Kachabe, lichten van Keter, Hochma en Bina. eile die kwamen in Eile. Hij bedoelt de lichten van Kachab, dat is de eerste van de drie eerste. Oftewel, de Shamah -e We orot Zon, 34, be, jut, be, im. En de lichten van Zon, oftewel, nefesh en ruach, in de im kwamen ze. Duidelijk, altijd moeten we weten, na de tweede, vanaf de tweede, simtzoom, tweede beperking. Altijd ne, ne, vanaf die scheiding van die twee boven zijn altijd twee lichten, de licht nefers en roog. Boven, eh, boven het midden. Waarom? Omdat de scheiding is. Zonder scheiding zou het andersom zijn, duidelijk. Maar nu, omdat het de scheiding scheiding was, alleen boven alleen met, met lichten nefers en roog en onderaan binnen mal goed. En daar lichten drie eerste lichten. Nishama ga je en Yichida. Dus als we die verbinden, dan wordt het zo. een um, omgekeerde verhouding tussen lichten en kili. Dat is goed om goed eraan te werken. Na de punt. Als, ik heb niet gezien in de. Uh, Dana, jij hebt een, het originele boek. Ik heb geen boek, alleen maar dat. Staat het Zachor? De volgende, volgende de 34 na de punt. Staat het Zagorzot, ja? Of niet? 34, dus. Jij hebt het boek, bij, bij, want ik heb geen boek. Ik heb alleen maar een uitdraai van het, net zoals jullie dat hebben. Zagor. Zagor, oké. Okay. Want hier is een fout, dan had ik ook gedacht. Een nieuw het eerste woord na de punt, in de regel 34, in plaats van aan het einde van het eerste woord, in plaats van de tav, moet je dan resh plaatsen. Resh, in plaats van tav, resh. Ik had goed gezegd. Goed luisteren. Wat ik zeg, dan zal het goed zijn. Dus het eerste woord na de punt van de regel 34. Het laatste Letter de laatste letter tav vervangen met de resh reshmat. Wij za chor zot <coughs> heitev she'eile hanoflim hem 35 beginaat beginaat kli bina vizon achsarim lemadrega אבל זה סנדרטח, בעת שאלה מתחברות בשם אלוקים, הן נעשות, זה סנדרטח, אורות כחב, שהוא מטעם הערך ההפוך שבין אך סנדרטח הכלים kan, nee. Kijk nou hoe hij ook nog zoveel keren in de hele zog ons herinnert eraan, aan die omgekeerde verhouding tussen lichten en de kilim. En die omgekeerde verhouding is alleen totdat al, tot tot gadluut komt. Als er komt de gadluut waarbij alle vijf lichten komen op hun eigen plaatsen, dan eindigt dan is er geen uh, uh, dan is het alles staat op zijn plaats. Kijk nou wat die zegt ons. We zakhoorzod en onthoud dat, zegt hij. Heet Onthoud dat zeer goed, zegt hij. She ele, dat die letters, eile ele, hanaflim, die gefaal zijn. Hem 35, Hinat in Binavizon. דאז ציינ קילימ בינה enzon צירambi enuqa חהחסרים למדרגדי ontbreken bei de traptreden in de na de tweede vanaf de tweede correctie tweede beperking אבא ל atop אמר zesderdag באחד ש אילי מיכה ברוד פשימלוקים in de tijd wanneer die אילי die kilim, eile, dat die verbonden worden in de naam elokim. Oftewel wanneer zij terecht weer terecht verbinden zichzelf met de, met de im. Ja, met dus die vijf sferot of vijf letters van de naam elokim. En naast 37, orot kachap, zij worden tot lichten kachap, zij worden tot de drie eerste lichten. Keter, Chochma, Bina. Wat betekent Orod, Kachav? Wat betekent Lichten, Kacha. Wat betekent het? Licht van de Keter, Licht van de Chochma en Licht van de Bina. Of Licht van de Keter, dat is Yichida. Licht van de Chochma is Licht Chaya en Licht van de Bina is Licht Nishama. Shemita aan, Dat she dat is om de reden van Haere, HaHafuch. Van de omgekeerde uh, verhouding. Haar erg is verhouding en haar ha, ha, voeg is omgekeerde. Sheben ha'kilim, tussen de kilim 38, en, en lichten. Dat is erg belangrijk, omdat, en dat is natuurlijk voor ons uh, belangrijk vanaf de tweede simtsum. In de tweede simpson is het erg belangrijk. Eindelijk. En altijd, kijk niet naar de kilim, kijk, kijk goed naar de kilim, Waar staat de mal goed? En dat is voor jou bepalend. Daar waar de mal goed staat, eindigt de partsouf. Onthoud het erg goed. Daar waar de, partsoef, de mal goed staat, eindigt de partsouf. En het, je hoeft alleen maar te weten waar staat die in het, in het hoofd. Als je weet waar het in het hoofd staat, dan weet je ook dat dit ook precies hetzelfde is in het lichaam. Dan weet je ook hoeveel licht er binnen is. Precies. En dan weet je ook waar het in het lichaam is. Dan hoef je niet te kijken, want het is altijd overeenkomen met elkaar. Het kan niet in het lichaam zijn meer dan in het hoofd. Eigenlijk. Wat, waarom? Zoveel in het hoofd kan zien, zo kan komen in het lichaam. Eigenlijk. Het kan niet anders. Eigenlijk, hè? Als het hoofd ziet alleen maar twee lichten, dan betekent, dan betekent het ook in het lichaam, verkrijgt ook twee lichten in het lichaam. Ook onder, ja, ik bedoel onder, nou onder niet, dan is het, daar is geen licht, maar dan, het licht wordt dan ontvangen via de middellijn. Let op, 39. We zijn amro. En denk erg goed aan de concentratie. Die moet absolute zijn, de absolute concentratie. Net zoals je binnenkwam. Absolute, absolute concentratie. Eigenlijk, onthoud dat erg goed. Die absolute concentratie, die niet te koop is, nergens kan je dat kopen. Die zal je redden in de moeilijke situatie. In de meest moeilijke situatie in je leven, zal opeens. Komen jou die in de concentratie die je nu maakt, drie uur achter elkaar, zo so zitten, zo so, op die manier zoals je dat hier zit, dan zal het je redden. En hoe? je zal zien, zal. Weze Amro, 39. We Aglief, go, voetsina, <speaking in> kadisha, 40 stima. En hier is ook misschien, zou ik zeggen, dat het, ik begrijp niet ook dat wat het hier staat na de komma 40. ik denk dat het Hainu moet het zijn, ja of niet? Dana. Want Dana heeft het boek, ik heb het niet bij mij. Hainu. Ja? Onderaan de laatste regel. Hainu, ja? ja? Oké, okay, dat heb ik niet gezien in het boek. Heb ik niet, niet gekeken. Dus dat moet ook dat na de komma in de 12e regel 40 moet je dan uh, in plaats van het moet je twee juts plaatsen. In plaats van die het de tweede letter moet je twee twee keer jood zetten. Ga ja, in nu. Massach, Omakom, Zivug, Michadas. De eerste regel de linker kolom, bamalchut, de roj arichanpin, hanikra, vutsina, kadisha, satima, punt. 39. en We ze amro, and that is what he said, de zogar said, we ag go, vutsina, kadisha, and it, and it werd ingekerft binnen de, Botsina, Kadisha, Binet en Satima. Satima betekent helig. verborgen, Kadisha heilig. Verborgen, heilige. Verborgen, heilige kaars. Heino, dat wil zeggen, 40. Dat is de taal van de Zogor. En nu gaat hij ons vertellen, dat, dat wil zeggen, Shenichekaak, Massach. Kijk nou in de taal van de kabbala, Dat dit werd ingekerfd de Massach. En de plaats werd ingekerfd. en de, nee, de, de massaag, en de plaats van Zivuk opnieuw werd ingekeerd in de malchut van de roos van de arihantin En nu ga ik het nog een keer zeggen. Dus waar stond daarvoor de malchut of de punt daarvoor? Voordat uh, voor het nieuwe licht binnenkwam. Waar stond het in de Arihantin de punt? Nee, in de Mago. Eerst, dus in, na, de, na de tweede beperking. Als gevolg van de tweede beperking. Nee, als gevolg van de tweede beperking. Als je hoort, ja precies, als je hoort de tweede beperking, dan is het altijd staat in de gedachte, in de machasava in de Kbina. Duidelijk. Dus de korte partsoof, alleen maar twee sfeer en alleen maar licht neffes en rood. Dat is de tweede beperking. Maar nu, zegt hij, heeft hij het ook over, de, over het, de toestand na de komst van het, het nieuwe licht. Als gevolg van de man die iemand heeft, uh, deed opstegen. Dan daalt hij maar goed nu naar de p. En dat is wat hij ons vertelt. Dat we aglief betekent dus dat ingekerfd werd binnen de Botsina Kadisha Satima dat is wat hij ons vertelt. Dat wil zeggen, 40, schenige kaak okay. dat werd de massag nu ingekerfd op zijn eigen plaats. Dus niet, niet, niet in de gedachte, niet in de bina, maar op zijn eigen plaats in de p. Duidelijk, de mal die kwam naar beneden. En dan werd een nieuwe, de massag nieuw ingekeerd, altijd inkervingen. Ja, want zijn kelim, kelim zijn altijd worden verkregen door inkervingen. Duidelijk, daarom wat wij leren is ook inkervingen. Wat wij leren is ook iets wat bij ons als ongedifferentieerd stuk gevoel is. Daar komen die inkervingen, daar komen die... ...insnedingen, als het ware. En daar kan je de insnedingen, daar kan je iets doen. Kijk, als er insnedingen komen, bijvoorbeeld, in, den, in een gewone pijp. Kijk, als je een gewone pijp hebt, Nou, gewoon komt er daarin dat, uh, weet ik veel, van alles kan. valt daarin. Maar als je de insnedingen, als je daar een doet, insnedingen, als het ware, dan kan je bijvoorbeeld daar iets Huh? Bouw daarin draaien. Je kan iets doen, je kan iets beperken, je kan allerlei dingen, andere dingen doen. Eh. Eh, dan zegt hij ook zo, 40. De heino, dat wil zeggen. Senechekaak massa, dat de massaag werd ingekeerd nu op de andere plaats. Omakom gaat of zivhoek en de plaats van de zivhoek, Michadash opnieuw. Zie dat? Opnieuw. Nieuwe licht, die brengt ook een nieuwe massage mee. Waarom? Eigenlijk, omdat die zakt dan naar de pe, naar de mond. Bij Malchut, de roos de Arichanpin, in de Malchut, van het hoofd van Arichanpin, dus de Malchut in het hoofd, die zakt nu ja, naar de pe, naar haar eigen plaats. In het hoofd is pe de plaats van de Malchut. Hanikra, Butsina Kadisha Satima. Ja, die heet de heilige verborgen heilige uh, Butsina Kars uh, punt twee. Kijk ook, kijk ook dat in het, gewoon, zelfs hier vanuit het lagere kunnen we ook hoger leren. Vanuit ons lichaam kunnen we ook hoger leren. Kijk nou met, het, met in, het, in het hoofd van de mens. Ja, eerst komen gedachten. Ja, gedachten. En dan, ogen. Ja, nee, dan komen gedachten. En dan die gedachten komen, in, als het ware, in het hoofd. Dan, als een mens bijvoorbeeld denkt, dan zie je ook dat zijn voorhoofd begint. Ja, toch wel een bepaalde straling komt in zijn voorhoofd. Eigenlijk. In het voorhoofd eigenlijk, de voorhoofd aan het voorhoofd kan je ook lezen. Vele dingen kan je lezen bij een mens. Waarom? Het is daad. Daad, die bevindt zich als het ware daar. Eigenlijk. is Ja, want dan in de daad, kijk, daad... Moet je zo zien, daad, natuurlijk, en dat, van daad komt al het licht naar het lichaam. En binnen de daad altijd zit je soort van de hogere. Daad naar de buitenkant en dan van de binnenkant je soort van de hogere. Op die manier heb je die verbinding. En van je soort van de hogere komt het licht naar de daad van de lagere. Dat heb ik? Natuurlijk. En Daarom, en dan komt het weer in het voorhoofd. En dan komt het van het voorhoofd komt naar de ogen. Mensen dan gaat een probleem, of wat dan ook, bevatten iets met het ogen. Dan komt het naar zijn neus. We zien dat niet, hoe dat in elkaar zit. Maar, en dan komt het naar de mond, als zelfs de laatste. Nee, je komt eerst naar de oren. Gaat je luisteren. Zelfs als je leest daar, je gaat luisteren. Ogen, zien, neus. Verbindt het alles als middeleeuwen. De, de neus is als de middeleeuwen. Die verbindt tussen Gochma en Bina, neus. En. En dan gaat het naar de mond. En de mond, die spreekt woorden. Ja? Spreekt dus om. Ziewoek. Kijk, dan nou, kun ik nou, hoe we spreken. Het net als. Uh, het is de luchtwoord. Doorgebroken als het ware. En dat ja? is net ook zo so dat het op dezelfde manier is in geestelijk. Dan komt via de mond, komt weer naar, naar het lagere, naar het lichaam. De regel 2, de linker kolom. We hi, galief, we hi, galief, setima hi, a 3, hi, galief, אשר הגליפו החדש הגליפו החדשה גזו ממשיך פיר חדת יורה דהיינו קומשל אב של 10 ספירותו שגו קודש פייב קדישין וגו קומט גר הניקרא קודש Kodesh uh, Kadishin. Kodesh Kijk nou goed wat hij ons vertelt. We hier, en dat is, Galifo de Had Sejura Satima. En dat is de inkerving van een beeld van het verborgen, het Heilige der Heilige. Dan zullen we zien nu wat het Heilige der Heilige is. Asher Ha Galifo, Achadasha Zo. Dat deze nieuwe inkerving waar was de nieuwe inkerving? In de p, ja of niet? Dat deze nieuwe inkerving Mamschicht antrekt, trekt aan, vier, had ze jura en een beeld of Heino uh, de Heino, dat wil zeggen: Komaar schel verrot het niveau van tien sferot, Ja, dat is de taal van zoger en wat hij ons vertelt in de kabbalistische taal. Dus deze inkerving, dus in de p, in de p van de, mo in de mond, van het arikantin, die trekt dan tien sferot, Duidelijk. Waarom? Omdat altijd kijken we naar de kilim. Als er vijf kilim zijn, dan is het automatisch moeten we weten dat er tien sferot zijn. Dat er ook tien lichten komen. Of vijf lichten, dat, zoals we dat zeggen, maar tien Hij zegt het niveau van de parsoef van tien sferot. Da, en dat dat heet, dat dat betekent, Heilige der Heilige. Dus het Heilige der Heilige is, wanneer de tien sferot zijn er. Dat is Heilige der Heilige. We hoe gar en dat is het niveau gar, het niveau van gar, niveau van eh, drie eerste. Dus wanneer de drie eerste bij bijkomen, drie eerste lichten erbij komen aan, ja, dus Godlud, hanikraim, kadish kadishin. Welke welke niveau van gar van drie eerste heet kad, kadish kadishin. Het heilige der heiligen. Dat is ook wat, wat ook in de tempel in de bet in Jeruzalem steeds uh, plaatsvond. Dat in bepaalde tijden van de dag mocht de hoge priester komen daar in die helige, het heilige der heiligen. Ook de plaats was het zoiets. Maar betekende plaats natuurlijk, hij moest eerst binnen zichzelf. Deze plaats bewerkstelligen. Deze hoge priester. Duidelijk. Dus eerst, eerst hadden ze dan gezangen. Gezongen. Dan hadden ze, eh, of nee, Eerst hadden ze dan de overs gebracht. Ja? Dus dat betekent eh, het meest grove. Uh, in de, in de uh, uitwendige. En het, op, een uitwendig, op het uitwendige altaar. Er was een uitwendig altaar en een inwendig altaar. Op het uitwendig altaar waren grove, grove dingen waren gebracht. Lichamelijke van die dieren, cetera, Grove dingen. En daarmee moest de mens ook zijn grove wensen, als het ware. Zijn, zijn uh, dingen ook brengen als, als offers. Daarna werd offers gebracht in de, in de tempel van fijne dingen. Dat is dan die elf... Elf uh, ktoret, elf uh, Was elf uh, elf ro Ja, elf. Reuk. Vier roken. Ja, vier roken. Die moesten dan. Die moesten dan in de, in de binnenste. In de, op de gouden altaar. Als het ware gebracht worden. Zo'n klein, klein altaartje was het daar. Heerlijk. En dat is allemaal. Moesten bewerkstelligen dat bij die. Bij die hoge priester bij hem alles moest dan leiden tot dat hij zichzelf geschikt zou moeten, moeten maken en zichzelf verenigen met de Geset van Zeran Eigenlijk. Want de hoge priester moest aantrekken het licht van de Geset van Zeran Eigenlijk. En de levieten die zongen, die moesten dan aantrekken van het licht, die moesten dan hebben van de gwura, ja, van de Gwora van Zerenpien. Die waren die van de Gwora ook nodig. Dan samen kon het wel dat de middelste lijn opgebouwd wordt. En hij kwam dus naar die de Shim. Die hoge priester mocht daar komen. Niet de uh, Leviten. Leviten zijn linkerkant. Linkerkant is Gwora. daar mag je niet komen. Daar. Ze, ze hadden wel dienst. Belangrijk ook Gwora. Je kan niet zonder Gwora. De wereld werd gebouwd. is twee, kr twee krachten. Maar de Kodesh Kodeshim, dat is daar waar hij kwam binnen. Die, die priester, die hoge priester. En daar moest hij dan gar uh, dus die, alle vijf kili moesten bij hem dan uh, licht aantrekken. Natuurlijk, die niet de ware niet de ware onderste keer maar de van de bina, Want de ware kunnen we niet volledig corrigeren. Maar hij kon wel dat, moest dat zo aantrekken, die lichtgochma. En daarom gebeurde het wel, dat dikwijls gebeurde dat, dat hij kwam binnen en kwam niet, kon niet meer, Ja, en kapot was. hij kwam dood. Erg vaak was hij dood. Waarom? Het is wel. Ja, omdat die krachten daar waren zodanig, zo geweldig, ja, dat die dan ook goed mochten, dan haalden ze hem eruit. Gewoon, niemand mocht daar binnenkomen. De krachten waren ook natuurlijk zo, natuurlijk toen, toen, de, toen de, de tempel al ge, uh, vernietigd werd tijdens de vernietiging van het tempel. natuurlijk kwamen de Romeinen daar binnen, of zo so, en er was niets meer. Dus kwamen ze naar de Ark van binnen en er was niets. Ze, ze kwamen daar met een lachertje, natuurlijk was niets daar te vinden meer, want het is niet iets dat het er iets fysieks uh, is, duidelijk. Dat moest, dat moest dan wel opgewekt worden, duidelijk, naar die krachten en niet zo. En als de schina was daar niet al meer aanwezig toen ze, kwamen die, toen ze kwamen die tempel te vernietigen, was niet meer daar, te, niets meer te zoeken was daar. Duidelijk, alles was, de heiligdom was als het ware bevroren, zonder schina. eigenlijk schina als het ware die, die vertrok uit die plaats. En als de schina vertrekt van die plaats, dan is het niets. Ja, dan zetten ze daar, op de Grieken zetten ze daar, uh, weet ik wel, beelden van uh, sculpturen en allerlei andere dan die, en die en die anderen die dan maakten daar een, een varkenstaal. waarom is het, is het is geen verschil als de mens als het volk zelf dat maakt dat wel uh, uh, zondigt zodanig dat er daar geen heiligdom is dan is er is er alleen maar steen dus so dat is wat de heilige der heiligtom. Heilige der heiligtom is in ons, in ons bestaat. Wanneer wij die aantrekken die gadluut, uh, die lichten van uh, gar, van die, mm -hmm. de shama, ga je Al is het niet in de ware kilim van ons. Want we hebben gezegd, er zijn onder, zijn geen ware kilim meer tot de, tot de komst van de Mashiach, maar wel, de Bina geeft ons die, die kilim om daarin, ja, de Kelim, Bina, Zeren, en Malgoed, gebruiken wij altijd van die van de Bina, van de hogere traptreden. Ja? Totdat wij weer corrigeren onszelf, dan ook, we hebben we ook een soort van onze eigen Kelim, en als een vorm van Bina, Zeren, Pien en Malgoed, waarbij wij ook die die God kunnen maken. De hele bedoeling is om... Eh, eerst... jouw kettergogma... te brengen naar de hogere traptreden. Gebruik te maken... Van, de van het onderstel... van de hogere traptreden. Niet van mij. Onthoud het erg goed. Als ik, als ik kom... samen met, de onder met het onderstel... van de hogere traptreden... naar de hogere traptreden... dan... Mijn kilim die daar op, Rishimot, de sporen van het licht. Mijn man is dan van Ketterhochma, ja, met, lichten, met lichten van Neffes en Ruur. Maar ik gebruik dan wel stap voor stap, uh, maak gebruik van, de, van het onderstel van de binaseerampinnen, maar ook van de hogere traptreden, niet van mij. Eigenlijk. Altijd daarom, de stap voor stap, zullen we zullen dat leren. Na, straks hebben we nog een ander uh, artikel waarbij we dat ook zullen leren. Dat de bina die geeft aan de malgoed, mama geeft, de moeder geeft aan de dochter haar eigen kelin. Want eerst hebben we onze onderstel, als het ware, die werkt niet. Eerst gebruiken wij, gebruiken wij dat onderstel van de hogere traptreden. Maar dat is ook maar dat is dan het hele der heilighe wat hij ons vertelt. Zes. Vehu mischum de nafak migom hachashava. Mishum de hai zeifel nikuda de salka ligiot machashava. ta ta chazra acht. Ve nafak migom hachashava uwa lemakom, A, lemakoma A, amitie negen. lemakoma goed, de Probeer je goed te concentreren nu. Concentratie betekent niet, hoef niet per se dat je gaat zo, na, zoals men het zegt, zo met geknepen ge, billen zitten. Dat so, is heel geen, dat is niet, dat is, is betekent de. ...concentratie van onze wereld. Ja, dat is een beetje zo. So mens zit zo'n so beetje... ...zo'n so beetje een kat uit de boom. Dat is heel iets anders. Die concentratie die jij moet hebben nu... ...is aan de ene kant... ...zit je net zo alsof je... ...zo so dat je... ...ontspannen. Helemaal ontspannen. En dan, dan is de volledige ontspanning... ...moet het zijn. eigenlijk. Ja, net of je ergens... Op, een op het strand ligt, maar dan, op, niet op het strand, misschien is het niet zo goed, niet zo daar, zit je niet ontspannen, kan je niet ontspannen, kan je alleen, alleen afgeleid, precies. Maar, maar dat jij ergens alleen bent, zo, zo, maar zo moet je het ook hier ook, maar niet alleen, voel je wel met alle anderen. Dus dat zal allemaal jou, jouw voordeel zal zijn. Met anderen voel je jezelf, maar wel niet, niet verpachten je hart, niet proberen overdreven dat te doen. Hey. Maar aan de andere kant moet het iets, een lampje branden in jouw even zo, dat jij het net zo, of jij, of jij zo een beetje gelaten dat doet. Ja, net of je zo, so, aan de ene kant ben je helemaal, uh, het kan je niet schelen wat allemaal gaat gebeuren. Aan de andere kant, je zou niets, niets anders meer, beter willen, meer willen dan dat. En dat is, moet je dit weten, die twee moet je leren, beide die twee eh, combineren. In elke situatie, in elke situatie moet je het zo doen. Aan de ene kant, het kan me niet schelen, absoluut wat dat is. Absoluut, eh. Aan de andere kant moet je zeggen, oh, ik zou alles willen geven om dat te bereiken. Om dat. Zo moet je die twee kunnen combineren. En nee, ook in, de, in het dagelijkse leven, probeer altijd zo te doen. Dat je dit weet, vooral hier, maar hier erg speciaal op het, in het geestelijke vlak. Dat jij volledige concentratie behoudt tot de laatste momen, het laatste moment dat de les afgelopen is. En dan alleen maar, en dan ga je absoluut naar rechts. Na de les absoluut nergens aan denken. Niet aan de les. Niemand. Gewoon. Volmaaktheid, volledige vol, volmaaktheid moet het zijn. Je gaat naar huis met, met de trein of wat dan ook. Wat er ook gebeurt, volmaaktheid, volledige volmaaktheid moet je voelen. Dan heb je een goed les gehad. Dan zit je daar in de trein en je ziet daar, weet ik wel, wat, wat verschrikkelijke dingen. Ja, Dan zitten ze daar te, te roken en van alles en uh, schelden. En jij ziet, volmaakt. Dan ga je ook hen ook helpen. Maar in die, dus, eh, zes. We hoe de nafak me go En dat is omdat die is uitgegaan van binnen de gedachte. Vanuit de gedachte is uitgegaan die punt, ja, die malchut. malgoed. Mishum de Hai zeven Nikuda, de Salka legioot Omdat deze Nikuda, en daarom noem je de malgoed punt, ja, want de malgoed, die maakt zichzelf tot punt, want die de malgoed, de malchut heeft geweldige wensen van vijf, van vijf kelin, ja, of niet, de wensen. En de malgoed, die maakt zichzelf tot een punt, daarom noem je dat ook de, de, de punt die, de malgoed die steekt op naar de gedachte, hij noemde de punt, die maakt zichzelf tot punt, ja, zo moet je ook jezelf het punt maken. En niet schamen je jezelf. Dan ga je vooruit. Dus omdat deze punt. De Salka Legiot Magashava. Die opgestegen was. Om Magashava. Om gedachte te worden zijn. Ine Yata. Zie hier nu. Chazra. venafak, Mego Magashava. Nu keerde zij terug. En uitkwam. Kwam uit de gedachte. Dus kwam terug naar haar eigen plaats. Opa Uwa A8 in het midden na de, de koma. let op, en zij kwam naar haar ware plaats. Naar haar, haar ware plaats. Dus lemakom, negen 9, goed de Roos, naar de plaats van de malgoed van het hoofd. Nou, kijk hoe, hoe geweldig en eenvoudig. Hij dat ons uitlegt. Duidelijk in de terminologie die wij begrijpen. Als we het nog doen, doen, gewoon, ja, druppel bij druppel komt erbij, erbij, en je zal zien dat steeds, je hoeft niet veel voor te doen, ik bedoel, intellectueel of zo, maar gewoon aandachtig. Jezelf overgeven aan jezelf. En dan komt alles binnen jezelf. Al die druppeltjes komen in jezelf. Je hoeft niet daarvoor, voor het geestelijke, uh, in zweet en tranen of zo of so bekrompen te zijn. Alles behalve bekrompenheid. Alles waar overal waar begint de bekrompenheid, bekrompenheid, daar moet je niet zoeken naar het geestelijke. Daar is het, het zoeken. Daar is het praten over geestelijk. Ontspannen, absoluut. Maar wel aandachtig ontspannen. Niet relaxen. Relaxen, dat is iets anders. Relaxen doe je, dat is, dat is het zoeken naar de, naar een, naar de dood. Ja? En de maar hier moet je wel aandachtig. Aandacht moet wel hoog blijven. En tegelijkertijd zo geweldig. Leer dat. Leer dat zelf. Jij zal zien hoe geweldig is de wereld. En hoe geweldig is de het lot van de mens hier op aarde. Negen, na de punt. Wa alken, gimel, hakilim bina, tin, zeiram, venukva, shem, eyle, hazru, atale, madriga, shel, elef, harosh, Ve'nishtalem. Shem Elokim, neichem Vealken. Endarum. en darum Kilim, dri Kilim, bina kin Zirampin en enukwa Shem Eile, dat is Eile, hij de namel hazruata die keerde terug nu, die keerde nu terug, le madriga la arosh. Naar de traptreide, van het hoofd, van arich hanpim. Ve shem elokim en werd heil. naam elokim. Da'elijk punt. Oma shemekhane et hakuma hazo. Degar bashem. Sijura Stim, A, Dertin. En bij er behemshch. Uma en het feit of letterlijk en wat, en het feit, dat mechaneneta zo, dat hij de zoger noemt dit niveau van de partuur. De gar van de gar van de drie eerste sfirot. Dus de de beschermde jurastema in de naam van ver, verborgen beeld het verborgen beeld hier bij hem zijn dat wordt in het vervolg uitgelegd zeg nu niet later 14 wezeše omir wei kreimi shiruta Levinjana, 14. En dat is wat hij zegt, we zijn maar, en dat is wat de zogar zegt. We ikre mi shiruta Levinjana en het woord mi genoemd als begin van haar bouw van haar gestalte. Mi is begin, 15. Klomar. afalpi kvar hit habru. Eile vami zestien. Vinaasa hashem elokim kanal. Nikol makom adain nikra rak zeyfentien mi. Vegu shiruta levinjana. Gu hala levinjana achtin Gashem elokim. Ki abinjan. O de lonishlam kmo negentjen shimefares begelecht. O oh, hier is erg belangrijk. Want wij we weten wel, herinner je nog, dat wat de Rav, Rabiel elazar, wat hij had gezegd, dat wanneer de zon steigt ook naar de mi, herinner je nog, en de mi was toen, we begeleerden toen de mi was, de. Jirsut, Jirsut. Ja, Zirampin steeg op naar Jirsut. Naar Jirsut. Ja, herinner je nog wat hij zei? En toen hij die gezegd ook, de Malgoed ook steeg op, ja, de Malgoed Steeg op ook naar de Tfuna. En dan herinner je wat hij had gezegd? Zij ontvangt, zij ontvangt dan op dat moment honderd brachot, ja, honderd zegeningen, ja? Herinner je nog, de Malgoed ontving dan bij de eerste opsteking. Toen de malgoed steeg op, samen met de zeer teen, van onder de tabur naar boven de tabur, ja, tussen de tabur en de borst. Dat zij ontvangt honderd zegeningen, die malgoed. Herinner je nog? Omdat zij, omdat de bina is honderden, dan zij ontvangt honderd zegeningen. En toen zei, wat zei toen de rabbi Rab Eliezer, -Ela -Ela Eliezer, sorry, wat zei die toen? En dat blijft alles nog. Wat valt het nu, wat valt het nu nog te begrijpen? En toch, en toch valt het niets te begrijpen. En valt het nog niets te bevatten? En dat is wat deze toestand waar we nu hebben het over. Dat de, ja, dat de naam Elohim is nu gemaakt. Dus die zijn opgestegen, die eilen. Ja, die in malgoed, die zijn opgestegen naar Mi, En dat zijn de we Nu en de naam, let op, erg belangrijk nu wat het is, die, wat we gaan beginnen nu, dit doen, maar even als voorwoord. Dat nu, zij zijn verbonden met elkaar, dus Eile en me. Kim. En toch zegt Rabbi Lazar, niets is te bevatten nu. En alles is gebleven zoals het gebleven was. Wat betekent dat? Wel zegeningen kwamen wel. Maar nog niet de bevatting. Bevatting betekent wat hij zegt. Dan wanneer wij verkregen wat? Welk licht? Gaia. Ja, en hier is nog niets. Hier is nog niet. Hier is het nog. Het is wel nog. Vijf sferot zijn er al bij elkaar. Van de naam van Elohim. Maar naar lichten nog niet. Dus de kilim. Eilen zijn opgestegen. Er zijn nu vijf kilim, maar de, het licht is nog in die eilen nog niet binnengekomen. En hier zit enorm geheim. Maar dat kijk wel goed. En dan zullen we dat leren. Maar we zijn hier voor dat als er vijf kilim zijn, zijn er ook vijf liggen. Ja precies, direct, precies. En aan de andere kant, we hebben gezegd, als altijd vijf kilim zijn er, dan zijn er ook altijd vijf lichten. En jij zal zien, die, hoe dat in elkaar zit. Eigenlijk lichten wel, maar of daar ook nog gar van lichten zou zijn, dat is nog de vraag. Eigenlijk Kijk nou goed. Erg belangrijk, wat we zeggen. Het is een deel, het is een belangrijk deel van die van die formule, waar, die reddingsformule waar we het over hebben. Dus de eerste stap is het bij elkaar brengen. Ja? Dus de eilen op laten komen naar de hogere trap. En daar zit nog iets erbij. Dus kijk goed hoe het in elkaar zit. Nee, nee, nee. Ja, nou, juist, juist, juist omgekeerd, uh, kees -Jan. Ik wil juist uh, allemaal ontspannen, maar dat spanning is een goede spanning, is wel een goede. Kijk, moet je zo zien. Marco heeft gezegd, dat ik had ook gezegd, nee, dat ik had gezegd net, ja, daarvoor had ik gezegd dat als er vijf kilim zijn er, dan zijn er altijd vijf, vijf lichten. En die moeten we niet nadenken over daarover. Dat klopt. Maar kijk nou wat het, maar altijd moeten we kijken toch wel naar iets wat, Waar we het over hebben. Wij spreken over. De tweede. Na, na de tweede. Beperking. Let op. Even een paar woordjes En dan even een paar woorden inleidende, Want ik wil niet ook voor de. Voor uh, hem. Vooruitlopen. Wanneer die. Onderste kilim. Die drie kilim eilen of Binaze, en malchut steken op naar, de, naar hun eigen uh, kilim, ketter en Ja? Dan wordt het vijf, inderdaad, wordt vijf van die kilim. Wat gebeurt nog meer daarbij wanneer die eilen stegen op? Wat nemen zij ook mee naar boven? bovenste, het bovenste van onderste, ze brengen, nee, mee, mee ze nemen mee dat die ketter van de onderste mee naar boven. Ja of niet? De hele bedoeling is wat? De hele bedoeling, de bovenste, die heeft nu 5 kilim, ja of niet? Vijf kilim. Maar de onderste heeft alleen maar nog twee boven bij de, ja, die, die, die, die heeft B B2. Bij de, bij de hogere traptreden gebracht, naar, boven, naar de hogere traptreden gebracht, en die maakt nog gebruik van die binaseerampin en goed of die onderstel dat naar boven is gekomen, naar de, boven, naar de hogere traptreden. Dus, de hele bedoeling van de hogere traptreden, die is, wat is de functie daarvan? Zij wil graag natuurlijk geven aan de lagere. De lagere, die, die trekt de man omhoog. Waar, wat is het begin van alles? Dat de lagere, die doet opstegen man. Ja? Man betekent verzoek. En daardoor, dat is de motivatie van de hogere traptreden, om zijn onderstel omhoog te trekken naar de... Naar zijn, naar, naar ...naar die hogere traptreden. Duidelijk waarom? Alleen wanneer de hogere traptreden... ...alle vijf spierot heeft... ...dan wordt het een grote toestand. Grote toestand betekent dat... ...men kan kinderen maken. Ja, betekent... ...de grote toestand betekent dat men in staat is... ...om te geven aan de lagere wat de lagere wil. Dus... Met andere woorden, wanneer de lagere de man, op, man doet op, opstijgen, ja? dan gaat de onderstel, het onderstel van de, van de hogere traptreden, oftewel ele, die stijgt omhoog naar zijn eigen traptreden, ja? door de parsa heen omhoog. Duidelijk. En daarbij trekt huh? Eile, dat, dat is dan de onderstel. Oh, nou, we noemen dat gewoon, dat gewoon voor het Eile. Van de namelotiem. Ja, uh... Oké, okay, maar dat is dan onder de Parsa. Boven de Parsa. Kijk, de Parsa betekent dat. dat waar eindigt de Parsa? Ook de Parsa. Als wij zeggen ook dat de onderstel is altijd eindigt. De, als wij zeggen ook dat de Parsa is, betekent. Parsa betekent daar waar de malgoed staat, in het lichaam ja, van de kerkli. Dus altijd, als wij spreken van de parsa, dan betekent boven alleen maar is En onder de parsa is eh, serampin, bena een malgoed, oftewel eile. Dus het is alleen andere bewoordingen. Dus wanneer de lagere man opbrengt, dan gaat die eile Kilim van Eile omhoog naar de hogere trap treden. Ja of niet? Dan worden vijf kilim bij de hogere. Gaat hij dan naar de ketter omhoog maar eigenlijk? Die gaat aansluiten zichzelf daar. Nee, die gaat eerst dat... Kijk, dan gaat het... Ik wil nu niet omdat dat antwoord... Het is een speciaal, het is We gaan veel erover hebben. Dat is de is reddingsformule. Als die... die, die want ik wil het op zijn plaats doen, en niet verhaal doen, wat de, de zoger moet vertellen. Wanneer die dat onderstel hele omhoog trekt, komt altijd in de linker lijn te staan, links te staan, en niet rechts te staan. Let op. Eerst was het in de traptrade, wat was het in de traptrade? Alleen niet, ja of niet? Ja, met de lichten, welke lichten? Nervus. Nevers en, en, en rood, dat wil zeggen Chassadim. En waar staan de Chassadim? Aan welke kant? Aan de rechterkant. En de, en de Ele, oftewel bijna Zeerandbinnen, maar goed. Die komen van beneden. Wat hebben ze nodig? Chogma hebben ze nodig, ja of niet? Zij komen te staan waar? Aan de linkerkant, want alles wat beneden komt, die wordt een linkerkant, die wordt een vrouwelijk voor datgene wat boven staat. Ja, Mie, bleef boven, daar waar licht staat, is manlijk. En nu komt van beneden, die komen de kilim, binazir en binnen, die komen aan de linkerkant te staan. Die gaan vormen dan de linkerlijn in de hogere treden. Oké? Okay? Dus dan hebben we rechts en links. Heb ik. En... Aan de andere kant, eh, van boven, komt daar ook licht binnen Dat gaat zich verbinden met de bina. Dan links wordt het in vorm. En links wordt het dan ook wel... Nee, dat ga ik dan toch wel... Wordt het, laten we op tijd doen, wanneer de zoger dat zegt. Anders wordt het... Eh, zijn we nog niet voorbereid. Zoger moet ons dat vertellen, en niet ik. Met andere woorden is het zo. Die... Wel vijf partsufim wordt boven, vijf kilim wordt boven. Maar naar boven steekt ook de, de, dat bovenste gedeelte van de lagere traptreden. En de hele bedoeling is niet om de hogere gadloed te geven op zichzelf. Ze hebben gadloed niet nodig. Papa en mama hebben niet ten aanzien van een kind grote, grote mond nodig, alleen om hem te iets, iets te geven, ja of niet? Precies hetzelfde is het hier, dus dat bovenste gedeelte van de lagere traptreden, die, die gaat ook samen met, die, met het onderstel op van de hogere traptreden omhoog, en dat bovenste gedeelte nu van de lagere traptreden, kan dat niet ontvangen dat licht boven van de gogma. Die heeft nodig daar chassadim om de gogma te ontvangen. Het ja, onderste traptreden kan niet gogma ontvangen boven puur. Zoals het hogere traptreden. Voor de hogere traptreden is geen probleem. Maar iets wat van beneden komt, kan dat niet ontvangen. Misschien nog even tussendoor. Het is nog niet zo helder. Het is nog helemaal zo vaag. Maar dat komt allemaal. Daarna, moet, wat moet het gebeuren daarna? Dus, wat gaat gebeuren? Nu komt dat die kilim, even in drie tellen. Die kilim, dat, die kilim probeer ik in drie tellen te vertellen. De hele zorg spreek daarover. Maar, dus de kilim, onderstel van de kilim van de hogere, trekt omhoog. Daar wordt, daar was al, wat was daar, eh, uh, uh, Chassadim waren daar, ja of niet? Dus nefesh en, hochma, nefesh en roch, dat zijn chassadim, die waren daar al. En nu komen nog, de, van, onder, van onderkant komen nu nog de eile, oftewel bena en mal goed. En die maken dat het woord gar. En dat vertelde ons, ja, dat het, zij brengen met zichzelf gar. Ja of niet? Dat wat ik vertel. Ik had gezegd daarvoor, dat die Binazeer en pine malgoed. Let op, nu is het cruciaal. voor, volledige concentratie nu. Juist ja nieuw. Dat die, die nieuw nu, komt waar te staan, boven de parsa. In de, aan de linkerkant. En zij brengen met zich mee die lichten gar. De lichten gar. Ja of niet? Lichten gar betekent de licht, licht van gochma. En samen met hen steek op wie? Het hogere gedeelte van de lagere traptreden. Nou, we hebben, wat hebben we nog meer nodig? Het probleem is... Dus we hebben boven... Wat hebben we, wat, wat hebben we nu boven? Let op, het is belangrijk wat ik nu vertel. De hele wereld weet niet waar het over is. Maar onthoud het erg goed. Allee, niets, hier, breng, hier zit de redding. Dus de bovenste, de boven, bovenste, alleen even aanstippelen. Nu, wat hebben we boven? En hebben we aan de rechterkant, rechter hebben we die Mi, ja of niet, die eigenlijk uh, twee lichtjes, die lichtjes van uh, nijversen roer, oftewel Chassadim. En aan de linkerkant hebben we nu de uh, de binazir en Malchut oftewel Eile van de naam van Elohim Samen wordt het eigenlijk de ene staat wel de rechterlijn staat hoger natuurlijk dan de linkerlijn, ja of niet? Waarom? Keter en Gochma staat hoger dan de dan de en Malchut, ja of niet? Iedereen ziet het? Ik wil niet tekenen, later komen het al goed te tekenen. Dus aan de nu bovenste, bovenste traptreden staan twee lenen, rechts en links. Rechts hebben we alleen maar Keter, Gochma. En links hebben we Binazirampin en Malchut. Wat hebben we nu boven? Hebben we aan de rechterkant, hebben we wat? Iedereen volledige concentratie. Dan zal je dat geweldig, vanaf, vanaf, vanzelf, dan echt, laat je dat gebeuren aan jezelf. Aan de rechterkant van de hogere traptreden, heb, heb, heb, heb, heb, heb, heb je alleen maar kettergochma? ja of niet? Dus heb je alleen maar lichten, nevers en roer. en waar zijn die... Neshama en uh, die uh, Gar, of Neshama. Dus de boven. Nee, die zijn aan de linkerlijn. Maar dus zijn wat lager is? Natuurlijk lager is. Maar aan de linkerlijn. Dus, en aan de linkerlijn. Je, dus wat hebben we nu? Aan de rechterkant hebben we nu bovenkant wel. Dus Keter hebben wij. Maar onderkant, daar is geen licht. Mm -hmm. Ja, aan de rechterkant. En aan de linkerkant, wat hebben wij? de ketter, de Binazeren binnenmalgoed, die kwam omhoog. Die krijgen, die geven licht van, van, die brengen met zichzelf licht, van Gar, van nishamag, ha die, die brengen met zich licht van. Maar dat is dan waar? Onder, boven, dus boven de, boven de parsa bij de hogere traptreden, heb je ook vijf aan de linkerkant. Welke vijf? Onderaan heb je dat uh, ja uh, binnazijlampinen goed die hebben wel gogma aan de linkerkant maar ketter hebben ze niet duidelijk dus aan de rechterkant hebben wij uh, ketter met de lichte nefes en die bestaan die bestonden daar die bleven wel maar de onderkant hebben ze niet die alleen wel hebben alles alleen maar gassadim ja duidelijk en D ja, dat komt wel eerst, nee, nee, nee, nee, om je met de hoofd probeert te werken, daarom beschrijf je dat niet. N Gewoon horen wat ik zeg. En zonder enige verweer van binnen, alleen dat helpt. Ik. De, men, de mens is geschapen, gezet hier op aarde om geloven. Om te geloven. Dat is het mechanisme. En als je gelooft, dan zal je ook begrijpen. Ik. Maar de mensen hebben zich omgedraaid. Hebben ze zich, hebben zich allemaal omgedraaid om. Ze willen begrijpen. En dan zullen we geloven. Dat kan niet. Dus gewoon hoor wat ik zeg. Wat ik zeg het is in, moet je dan duizenden boeken lezen. Daarom alleen hoor wat ik zeg. En later zal je dat begrijpen. Duidelijk. Neem aan. En dan zal je begrijpen. Dus wat is aan de linkerkant? Nog twee woorden. Dan zeg, wat is aan de linkerkant? Alleen maar Chogma, maar geen Chassadim. En aan de linker, aan de rechterkant, alleen Chassadim en geen Chogma. En die, en samen met die Binaziran Pin en Maalgoed steeg op naar boven. Dat bovenstelf, bovenkant van de lagere traptreden. Dus ketter van de lagere traptreden. Wat is dan voor lichten hebben zij? Chassadim, ook, ook precies hetzelfde. Dus het. Nefesh en roer, ja of niet? En die kunnen niet, die willen graag Chokma. Van onderen, wat van onderen samen meegetrokken werd naar boven. Die willen Om Omwille van hen werd ook Gadloed gemaakt. Maar zij kunnen Chokma niet ervaren, omdat zij hebben Chassadim nodig, lagere traptreden. heeft Chassadim nodig om Chokma te kunnen behapen. Je kan ze niet hoogma geven, puur. Je moet het wel vermengen dat, als het ware, om, omkleeden dat in de, bekleden, dat met de chassadin. En dan gaat het wel die, op dat moment, wanneer dat, die onderstel van de, boven, van, de boven, van de bovenste traptreden omhoog is gekomen, daar heb je dan rechts en links op dat moment. Rechter en linker lijn heb je dan op dat moment. En die zijn in in tegenstelling, oh in, hoe zeg je dat, ze in discrepantie met elkaar, ze vechten met elkaar, dus soms dat, en soms dat, de ene wil chassadin, maar de andere wil gogma. Eigenlijk, de ene, ja, de ene, de links wil gogma, en de links, en de rechts wil chassadin. En nu komt dan naar boven, kwam dat bovenste gedeelte van de lagere traptreden. En die wil graag, en, en die wordt, die komt via de middelein, en die wordt dan de ...veroorzaker van deze woek tussen rechts en links. En nu, omwille daarvan, gewoon horen dat niets anders is. En dat moet je overwinnen. Oké, okay, ja. okay, <laughs> overwinnen. Gewoon overwinnen jezelf. Wat ik nu vertel is... ...ze leren twintig jaar kabbala en ze begrijpen nog steeds niet. En je wil het en je wil het en drie tellen dat ik jou dat vertel. Alleen, kortel Wacht maar even. Ja, meer ja, ja, ja. ja, ja. ja, precies. meer is rechts ja, ja. en meer is rechts... Mie is rechts, maar die andere uh, hele is staat aan de linkerkant. En nu komt de, de, de, de, de bovenste stuk van de lagere treden... ...staat nu boven tussen die twee. En dan is de rechterlijn als het ware is hoogma... ...en de linker is als het ware binnen. En dat, dat bovenste stuk dat naar boven kwam... Die maakt zivug daar boven. Want zivug boven kan je zivug maken. Boven de parsa kan je zivug maken. Waarom? Boven de parsa schijnt altijd licht. Onder de parsa schijnt, schijnt, schijnt, schijnt geen licht. Dus nu boven de parsa schijnt licht. En nu gaat het licht eh, botsen, zivug maken. Met het middelein. Met dit bovenste gedeelte van de lagere die omhoog boven staat. En wat komt dan uh, als oorgozer. Wat komt dan? Welke licht komt het als oorgozer? Van het middelste. Ook, ook chassadim, ja of niet? Want hij kan niet meer. Dan, hij, heeft alleen maar boven, hij heeft alleen maar twee kilim. Dan komt extra chassadim nu. Door de zeeboek van het, van het middenstuk. En dat wordt toegevoegd aan de chassadim. Die dan aan de rechterkant staan. En dan is het overwicht een beetje van de... Gassadim. En daardoor wordt de linkerlijn, in de linkerlijn waar de gogma wordt, staat, gogma, licht gogma, daar wordt daarmee aangemoedigd om, dat zij ook de chassadim gaat ontvangen. Dus door die, dan wordt het ook de middellijn gevormd in de hogere traptreden. Door die lagere die omhoog kwam. Die heeft zivoek gemaakt, gewoon horen en niets anders. Zal laten zien dat hoe geweldig later komt. Dat is de manier zoals uh, Arie ook doet. Eerst erg grof in het algemeen zeggen en daarna gaat het bij jou werken. Dus dat bovenste gedeelte van de lagere traptrede, die komt nu naar boven. Die maakt dus op, daarop wordt zwoek gemaakt. En in de boven bovenste traptreden was rechts en links. En daar wordt daardoor ook de middelste lijn in de bovenste traptreden gemaakt. En nu alle die drie, die gaan werken op dat bovenste stuk van de lagere die boven staat. En die verkrijgt nu dan gogma, gemeend met de chassadim, precies. Dus die ontvangt dan de gogma in de chassadim. Want dat heeft de lagere nodig. En dan gaat je weer terug naar zichzelf. Dag, papa en mama. Duidelijk. Even in het gro de grote lijnen. Doet er niet toe wat jij begrepen had. Maar even zo. En dan gaan we dat steeds uitwerken. En je zal zien dat het geweldig is om dat te ervaren.